Ferdinand Haak, een seriehoorspel naar de gelijknamige roman van Jacob van Lennep in de bewerking van Jana Pon. Regie Wim Pauw. Vandaag hoort u het eerste deel. dag worden, Eduard. Wat al te prachtig. Ik ben bang dat je het wel een beetje warm zal krijgen. We zijn anders wel wat warmte gewend op onze reis door Italië. En voor een flinke voetreis zijn we toch ook niet teruggestrokken? Nee, maar de laatste loodjes. Ja. Als ik jou was, zou ik in Amersfoort toch maar een rijtuig huren om me naar Naarden te brengen. Ja, daar heeft je vader gisteravond ook al op aangedrongen. Maar ik heb me nu eenmaal in het hoofd gezet om voor het laatst nog eens een flinke wandeling te maken. In naarden neem ik in de namiddag dan de trekschuit. En dan ben ik vanavond laat nog in Amsterdam. Eigenwijs ben je, dat heb ik al lang gemerkt. Maar het is je eigen zaak. Het zijn je eigen voeten die je naar naarden moeten dragen. Dus bemoei ik me er verder niet mee. Ik kan niet anders doen dan je wel thuis toewensen. Dank je, Eduard. Ja, om je de waarheid te zeggen. Ik zal inderdaad blij zijn weer thuis te zijn. Twee jaar is een hele tijd. En ik verlang naar mijn vader en mijn moeder, mijn broers en zusters weer te zien. Dat kan ik me voorstellen. Zo, no. en dan nu. Volgens je wens zet ik je hier af. Graag. Nou, het is nog maar half zes in de morgen. Ik heb nog een fikse dag voor me. Bedank je vader nog eens voor zijn gastvrijheid. Ik had natuurlijk vanmorgen geen gelegenheid dat zelf te doen. Daar was het nog te vroeg voor. Nee, die zal nog wel een paar uurtjes nodig hebben... om zijn oude bourgogne van gisteravond <laughs> erboven te komen. Dat is een verschrikkelijke aardige man. Vader is een prachtkerel. Hij is alleen reuze trots op zijn wijnkelder. Die er ook zijn mag. Hij wil er altijd iedereen van laten proeven. En uh, hij slaat zelf ook niet over. <laughs> wel, Ferdinand. Kerel, dan volgt hier ons afscheid. Ik dank je voor alles wat je op reis voor mij gedaan kom, hebt. Kom, kom, kom. Wij waren toch reisgenoten. Dat weet ik wel, maar zonder jouw hulp en bijstand... had ik die qua Men ziekte... moet het zuur met het zoet nemen op reis, Eduard. Dat is nou eenmaal niet anders. Goed, goed. Ik ken je opvattingen hieromtrent. Maar niettemin blijf ik je dankbaar. Ik wens je een goede thuiskomst. Dank je. Doe mij groeten aan je strenge heer vader en aan al je verdere familieleden. Ik hoop dat wij elkaar nog eens weer zien. Daar zal het zeker niet aan mankeren, Eduard. We zullen heel wat reisherinneringen op te halen hebben. Eduard, tot weerziens. Ik zet er de pas in. Mijn eerste pleisterplaats is Soest, waar ik in de herberg de zwanen goed ontbijt hoop te gebruiken. En mijn snelle paertjes zullen mij binnen het half uur thuis brengen. Hoi! Hop! Au revoir! Au revoir Eduard! Ik heb een goede box. Ja, ja, ja, ja, Goedemorgen. samen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Morgen, Ik wou uh, graag een ontbijt hebben. Nou, dat kan gebeuren, Koopman. En wat zal het dan wezen? Wel, uh, wat brood, en kaas en een karamel. Nou, je believen, Koopman. Nou, er is al veel volk op de been zo vroeg van de morgen. Ja, zal waar wezen. Het is graanbeurs hier. Nou, ja. En uh, daar maken de veeboeren er ook gelijk gebruik van om zaken te doen, begrijpt u wel? Nou, gaat u daar maar aan een grote tafel zitten. Ik zal het zo allemaal brengen. Dat is best. Jij er nog altijd klaar maar dan ga dat wat? Ik ken die beesten van Peer de Groot. Oh, oh, oh, oh. Het zijn de mooiste lakenvelders van heel de Ja, ja, nou, nou, nou, en wat zou dat? Hoe jij die los krijgt voor tachtig 80... <laughs> gulden. Ja, ja. ja, maar wacht even, vergeet niet, vergeet niet dat ik er tien te heb. Ja, ja. En ik leg contant geld op tafel. Aha, en als Peer acht lapjes van honderd ziet, nou, uh, aha, ja, dat springt hij wel, hoor. Weet je, weet je, maar nog een brandewijn. Ja, maar, maar even goed. 80 gulden voor een beste koe. Ja. Dat is geen geld. Ja, ja maar wacht even. Kijk, heb nood. No Staan bij mij in de mee. En dan moet ik, dan je kwijt raken ah kom, kom, kom. Ik denk zo dat je wel iemand in je hoofd hebt aan wie je ze slijten kan. Nee, nee, nee. Vissen van achter. Ik weet geen mens eerlijk. Voor Nee, nee. Ik weet dat we dat niet waar ik het over heb. Ik ik heb nog mijn hand heeft gehaald. Zomaar zijn je gezond blijven. Eh, eh, eh, nee, dank je, Maskwamen. Ik heb niets nodig. Nee. Al blijft nee. Kijk eens even wat ik wel heb. je de kaas op op zo de koek op, Eh, Allebei, de maar maak er maar twee. Nou, je belief, ik kom man. Een, een almenakje dan. Eh. Messen, schade, potmoden, zoek maar uit. Nee, daar iets van alles bij. Eh, Werk het niet, eh, beste kerel? Ik ben trouwens maar een arme reiziger. Ik zal werk genoeg hebben om met het beetje geld dat ik heb Amsterdam te bereiken. Ach, geld speelt geen rol. Simon, geef krediet voor je vaders zoontje. Ken je me dan, maast Ben je dan niet het zoontje van je vader? Oh, ja, op die manier. Nou ja, dan, wat zal het wezen? Kammer, keurgetrekkers en, en voorstudeert mensen als meneer. Heb ik fijne boekjes. Ja. De windhandelaars van Pieter Langendijk. Ja. Alsjeblieft, je ontbijt. Oh, dank je. Ik heb een mespijn. Oh, een uh, mes graag, meisje. Het zal gebeuren, Kofanje. Maar waarom zeg je dat, Maskramer? Je ziet toch dat mes daar in de tafel staan? Ja? Dat is van Andries, de lekkersnijder. Pak het niet en kijk er niet naar als je geen moeilijkheden wil hebben. Kijk me kopjes, messen, scharen, de fijne boekjes op te lezen in de prekskort. Nou, uh, uh, laat me dan maar eens kijken wat je in je macht hebt. Uh. En bedankt voor de goede raad. Nou, roken doe ik niet, dus je pijpendopjes kun je houden. Loudere boekjes voor een gestudeerd mens. Hoe weet je dat ik gestudeerd heb? Dat zie je toch zo? Zeg maar of het niet waar is. <laughs> je hebt geen ongelijk. Maar je heldere boekjes heb ik toch echt niet nodig. Maar geef me dan maar een kurkentrekker. Je wens, man en uh, eet smakelijk. Ja, dank je dierentje. En uh, hier is het geld, uh, Masklammer. Dank u. Nee, de rest mag jou. Oh, oh bedankt. En dat je weer gezondheid mag verslaan. Hallo, oh, Ja, dat er is Ja, ja, ja. Hij kan het alleen. Hij ja, heeft niks meer weggehoord. Ja, gehoord. wel een Hoe wist je dat soms te min? Ik had het niet gezien. En bovendien heb ik graag een mes voor mij alleen. Ik heb het niet gezien. En waar hield je dan zo even je kluisgaten opgericht? Het is mijn mes, als je het weet te Wie aan mijn mes komt, die komt met mij naar de gang. Als jij je boterhammetjes op hebt, dan zullen we zien of jij voor je boeg geen zorgen maakt. Ik zie geen enkele reden tot een gevecht. Want ik ben me niet bewust dat ik iemand met woorden of daden beledigd heb. Meneer Begeert, geen gevecht. Hé, hey, Andries, wat, wat heeft die koopman jou gedaan, jongen, dat je met hem op het mesje wil? Als je het weten wil Roggeveld, die koopman, die krijgt naar mijn mes. En geeft nog een brutaal antwoord op. Ik zal hem niet te hard vallen, omdat het nog maar een jonge bleekneus is. En hem een enkel maandje over zijn bakjes halen, maar opstaan moet ja. oh. Pas op, hij. Pas op. op. Ja, Raak mij niet aan of het zou slecht met je kunnen aflopen. Ik zoek geen twist, maar als je mij aanraakt, zal ik je toch berouwen. Berouwen? Wat ja. zal mij berouwen? Jij beroerde Zandhaas. Ik zei al leren ordentelijk de vlag te strijken. Stop, zeg ik je. Of moet ik zo'n frikadella van je voorgebergte snijden? Kom, kom, kom, Andrie. Ja, maar, maar, maar, kom, beetje, kom, kom, kom! Zie je niet hoe hier beledigd wordt door zo'n stadse bleekneus? De zoon van de hoofdschouder! Ja. Ja. ja, wat is het? zoek de ruzie met de zoon van de hoofdschout van Amsterdam? De zoon van de hoofdschout? Nou ja. ja, maar dat moet ik niet. De juist van Amsterdam hebben lange armen. Dat zou me wel eens lelijk kunnen opbreken als ik de zoontje in de steek liet. Hé, hey. hé, hey, hey, wacht een keer, maar dat er niet uh, wat, wat, wat, wat wou jij, hè? Wat, wat, wat ik wou, ik wou dat jij dat heerschap met rust liet. Ja, nee, die man ja. heeft jongens geen stroop, reed die de weg ja. Zit er weggelegd. Ga zitten en drink je glas. Ja. De jongens je portuur niet. Ja, daar heeft de, de, de, de kastelein gelijk aan, hoor, de kastelein. Jazeker. Dat is verstandig gesproken. Nou is het. Ah, je zou erom ja. eens toch geen eer bij inleggen met die en de jongen te vechten, man. We, we wonen eens aanzien hoor, maar ik, ik moet zeggen, jongens, bang is hij niet. Nee, nee, nee, nee, nee, jongen, nee, nee, de nee. heren zijn het dan met elkaar eens. hè. Nee, dat, nee, maar veel klanten zijn op die manier die jouw waard. Als een man als ik, ik ben een echt kind, ik heb gevaren van West-Indië tot aan de Beringsstraat. Als een man als ik ze eer niet mag verdedigen. Nou, dan heb je mijn gezicht hier ook voor het laatst gezien. Kom, zo moet je het nou ook weer niet opvatten. Jij weet best dat ik een rondje bekken naar je graag mag zien, maar dan moet het over en weer goedwillig in zijn werk gaan. Maar als de een wil vechten en de ander niet, dan scheuren ze de hand allebei hun. en de kastelein is te niet. Ja, ja, zo zo is het, ja, ja. Prachtig, jongens. Er zal vandaag of morgen nog wel eens een gelegenheid komen. Om te laten zien wat voor een keer je bent. Ga ja, je ooit drinken de zaak af met de koopman en uit de tuin blijven. Ja, dat is een goed voorstel. Mintje, twee brandewijnen. En wat mij betreft kunnen we de kwestie zo laten. Alsjeblieft, twee brandewijnen hoor. Zwik, zwak. En ik wens je toe dat je nooit meer in mijn vaarwater komt. En als de heren mij nu toestaan mijn ontbijt verder te nuttigen? Wel zeker, meneer, wel zeker. Neem er je gemak van. Niemand zal je lastig vallen. Nee, dank u. Ja, ja. ja ik wil. Uh... En wat heb ik gehoord, ja. zeggen. We moet je ze in vertellen? Hebben ze Aafje Jans gisteravond yeah. op het Narendse yeah. veer afgezet? ja. ja. ja, ja, ja, ja. Naak uitgeschud, mag je wel zeggen. Ja, ochtend, ja het is al veel ja, ja. als ze schelmaar het hemd aan de lijf gelaten hebben. Ze waren met z'n drieën, wat te verteld. En nog ja, erger, er ze hebben ten nacht het, ja. de woning van Klaas Tuimers opengebracht. En ze zijn met de hele buit gaan strijken. Dat is de bende van Zwarte Piet, dat weet ik zeker. Jij bent zo van alle markten thuis, Jij zou Zwarte Piet toch wel kennen. Andries? Ja, ook op met je Zwarte Piet loopt dan niet alles wat dat volk allemaal vertelt. Ja. Een vette koopbaar ...voor zijn overtollige ballast om doen. Ja, ja, ja dat is werk voor mij. Maar een kapers hij houdt ze toch niet op met een oud wijf op de grote weg. Ja, dat, ja, dat, dat weet ik niet. Als dat soort lieden niks anders te doen ja. hebben... Nee, ik geloof ik dat Wie zegt jou anders dat Zwarte Piet zich hier ophoudt? Ja, ja, ja, ja. Dat wordt er algemeen verteld? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Ze moeten heel wat verovingen op hun geweten hebben de laatste tijd. Nou, nou, er wordt algemeen verteld dat Zwarte Piet de bende van Jaco heeft overgenomen. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, nou, dat, dat zou best waar kunnen wezen. Kijk, Jaco is gehangen, maar de bende is nooit gevapt. Zo is het. En als Zwarte Piet weer kans heeft gezien, die bende weer... Ja, je niet van alles wijs maken. Eén klep dit en de andere klep dat. En als het erop aan komt, dan weet niemand niks. Ja, maar er is nog wel wat van mij aan je zorgen. Dat is 16 stuvers, alles bij elkaar. Ja, ik. Hier, hier is een gulden. Ja, nou, dan krijg je nu nog twee dubbeltjes weer op. Oh, heb je slim uitgerekend, mintje. Meester, een ander Maak mij een paar sneden brood klaar om wat boter te hebben. nee. snel, ik moet wel voort zodra mijn paard beslagen is. Hij put op, Gaat meneer er alweer vandoor? Uh, ja, ik heb nog een flinke wandeling voor de boeg. Ah, moet meneer nog ver? Uh, ja, ik wil nog voor het sluiten van de poort om zes uur in naden zijn. Oh, jongen, dat, dat is nog een flinke tip, hoor. Ik heb niets nodig, nog Als ik jou was, meester, dan nam ik een rijtuig. Ik geloof nooit dat we het droog houden vandaag. Dat kan onderweg altijd nog. Ja, nee, er is zwaar weer opkomst. Het, het is te broeierig. Warm. Er komt onweer. Wat is je brom? Dat kan toch best overdrijven. En misschien boven de o, Zuiderzee. Oh, ik help het je wensen. Meester. Laat ja, ik een maar voor die heerschap. Allemaal nakjes. over de politiek van de dag. Hier is met de, de laatste woorden. Van Blijf van mijn mantel afkeren en scheer je weg. Ja, ik wil het geen kwaad doen. Ik wens je nog goede gezondheid en lang leven. Die Opzij, is zeg ik je, raak me niet aan. Hier oh. is je ontbijt, heerschap. Oh, en hier is je geld. Is er ook een mes? Oh, ik zie het al. Hé. Hey, wie komt daar aan mijn mes? Is dat mes van jou, kerel? wie zou het anders zijn? Daar heb je het hier weer terug. Ik heb het alleen maar gebruikt om het brood te snijden, zoals je ziet. Goedemorgen, samen. Hé, hey, zo kom je er niet af. Ik heb jouw toestemming gegeven om aan mijn mes te komen. Heer, eet het mes zo snel mogelijk op. Hoe eerder we je weg zijn, hoe beter. Hé, hey, hoor je niet dat je gepraat wordt? Wat had jij nodig om aan mijn mes te komen? Hoe staat het met het paard? Had ze wat goed zeer... Even antwoord voor de drommelkerel. Anderweg, ik hinder niemand, maar niemand moet mij aanraken. Nou, oh, nou, oh, oh. nou, zullen we het toch hebben? Maar het is buiten oh. mijn herbergen, ja. ze kennen de gaan. Oh, okay. Nou, ik, ik zie het niet, hoor. Die lange spier, die heb ik geen zin in nee, maar, maar anders is het te meer. Ja. Wat is dat? Ben ik jou geen antwoord waardig? Hé, hey, mannetje. Zolang als je bent, zei je me op je knieën excuus vragen, hoor. of anders op het missie. Van maar in, voerman. En let niet op de woorden van die dronkenlap. lap. Dronken lap? Ik dronken? Dat zei je me waarmaken. maken. Wacht eens dat zei je weer. Pas op, signor, Waar moet je dan niet mee hoop bammeltje? Kom je naar buiten. Nou, zei je vechten. Of je wil of niet. Hier. En hier. Daar kan je het mee doen. Oh, dat is ook geen kwijtje om zonder handschoenen aan te pakken. Wel, ja. niet. Ja. ben je zelf eruit geworden. Ja. Wel, voor de drommel. Nou neem ik jullie tot getuigen. Moet hij met me vechten of niet? Ja. Ja. Ja. Hij, ja. Is hij ja. moet vechten. U bent er allemaal bij geweest.